herinnerde ik mij een uitspraak van onze eerste, eerste Rabonim. Het is een bekende, voor Jodendom, bekende groep Rabonim, Rab, Rabis, het Rabonim, Akadmonim, toch van de tijd van de eerste Rabis, en die hadden gezegd, de nieuwe generaties van Bene Israël, van de kinderen van Israël, die maken mee dezelfde geschiedenis, dezelfde geschiedenis mee als de artsvaderen. Zo staat ja? het, ja? Dus, dan keerde ik mij, in mijn geest, tot de artsvaderen. Ook weer voor de steun, ja? En ik keek naar Abraham, misschien om de twee nieuw. In de week in de Sidra Abraham, dus legel, ga, bestuderen, dan is het dichterbij. Dan is het. En dan keerde ik mee naar Abraham en ik dacht, Avinu, Abraham, Abraham, Abraham onze vader. Dacht ik, hij was een Jood. En nu, Leon vertelt ook, die was ook gezond. Die kan ook gewoon op zeer hoog niveau. Maar hij had toch toch zonde begaan. Dat is een mens. Dat geeft ook een beetje steun. Maar, hij is, maar ik, vroeg dus, ik vroeg mij af... ...wat had Abraham... ...wat had hem uh, gedreven... ...om een, een mooi land... ...ik bedoel mooi land... ...een, een lui lekker, een, een lekker land... ...Galdeeën te verlaten... ...zijn huis verlaten... ...om ergens naartoe te gaan... ...zonder iets. Wat had hem bij bewogen? En ik dacht... En opeens kwam ik tot iets, tot een woord, wat, mij, wat op mij gekomen was. Hij was op zoek naar de waarheid. Dat is ook die, wat wij hier deze week besproken hadden. Want wij staan voor de eeuwige. Ik sta voor de eeuwige. Ik sta voor de waarheid. Of ik de waarheid aanneem of niet. Dat is een wezenlijkste moment van het leven. Voor mij. Dus vandaar dat ik had gedacht aan Abraham of hem ook van achteren kon helpen. En ik dacht, ja, hij zocht naar de, de waarheid. Hoe? Oh, hij was in de Galdeën en hij had in zijn handen, ik zag hem dat hij in zijn handen nam een gesneden, een gesneden afgod. Een gesneden stuk, en een, een beeld van een van hout, die zij hadden voor Goden gezien, voor de waarheden. Hij keek naar zo'n beeld vanaf God en die keek en die zegt, handen heeft hij, maar hij kan die hem niet, handen niet bewegen. Voeten heeft hij, maar hij die niet lopen. Mond heeft hij, maar kan kan niet praten. Zichzelf kan die niet redden. Dus hij was op zoek naar de waarheid die redt, naar de levende God, naar de levende waarheid. Dat was zijn beweegredenen, dat hij de luxe had verlaten en de woestijn had ingegaan. Hetzelfde was ook met Ietschak, met zijn zoon, die had zich ook alle overgegeven aan de waarheid. En Jacob, en opeens ik, ja, zag ik Jacob die op weg was terug naar zijn land, naar zijn beloofde land, en die werd overvallen door engel van God. En nu begrijp ik wat er aan de hand was, want hij had met, hij had met, de, met de engel van God geworsteld. Hij had hem niet losgelaten, totdat de engel van God hem de, waar, de waarheid had vertelt. En dan was hij, toen staat het, staat het ook, dat hij was de overwinner. En hij overwon. Hij overwon zichzelf. Want hij wist dat hij had een missie, niet voor hemzelf, maar van God. Hij had een missie om terug te keren, om, om een nieuwe volk te laten, God van volk laten bloeien. En leven voor God. Nou, die drie artsvaderen die gaven mij dus steun van achteren. En dan zie ik dat ik degelijk nog van de oude, van de oude voorraad, van de oude, oude, oude verbond kan nog verwachten. Nog steun kan verwachten. En uh, nog even. Dus wij hebben deze week, ik wil nog iets over, over de waarheid vertellen. Iets, nog even, even kort. Ja, even zeer kort Dat is het woord van God. En dat is wat ik nu zag. Heb ik nergens gelezen, maar ik hoop dat. Hier staat mijn. Mijn. Ja? Mijn judge. Die gaat me allemaal. Die gaat me corrigeren als ik iets verkeerd zeg. Ik heb, dat is het Joodse. Nou, ik zeg niet dat het wordt. woord is. Het Hebraïs woord. Maar dat is het woord. De taal van, van de van de micro van de van de scripture, van de scriptuur. Ik heb gezien, opeens, ik heb zoveel so keren gelezen, Torah gelezen, en dit woord heb ik zoveel so keren tegengekomen, maar ik zag niet wat het betekende, wat het was. Oké, okay, Emmet, de waarheid. Maar wat? Oké, okay, de waarheid, voor iedereen weet wat de waarheid is, maar ik keek naar die lettertjes, en opeens kreeg ik. Mijn ogen gingen open. En opeens zag ik in het woord van die drie lettertjes. Zag ik in de goddelijke kracht. En ik wil het met u ook even. Met mijn broeders en zusters wil ik daarover even. Daarover vertellen. Als je kijkt naar dat woord. Naar die drie letters. Dan zie je. Alf. In het blauw. En dan zie je ook. Mem. En taf. Alf. Is één. In het jetzelf. alfabet. Dat weet je. Dat is de eerste letter van het alfabet. Eén. God is één. En De Laatste letter is taf. Jeshua had over zichzelf gezegd. Ik ben de alfa en de omega. En dat was een vertaling. Jeshua had niet in het Grieks gesproken. Hij had in het het was zo'n is in de hele getal gesproken. En hij had, Yeshua in wezen had gezegd, ik ben de alf en de taf. Ik ben begin en het einde. En Yeshua zelf is het geheel. Is de waarheid die in de wereld, in de wereld had gekomen. Dan, één, alf is één. Is God, is God zelf, is de goddelijke, is de... Geest van God. Als je kijkt naar die twee andere letters. Mem en taf. Mem en taf geeft met. Dat is dood. Dat is goddelijke. Alef is één. Is God. En gaat. Is de roog. Een roachgoddus. Is de heilige geest. Zonder Alef blijft het alleen de. Alleen het vlees, alleen wat dood gaat. Dus alleen Basar v'adam. alleen vlees. Zonder de Ruach Kodesh, zonder de goddelijke Geest. Dat. Als we verder gaan. Ik wil niet, ik ben zo klaar Maar we kunnen later. Als wij straks daarover gaan praten. Ergens, in de zal ik graag urenlang daarover praten. Maar, als wij, nu naar, als wij kijken nu naar de waarheid. Als wij doorgaan van, van alles van naar, naar, naar taf. Doorgaan. En als wij onze leven toeweden aan God, aan de waarheid. Dan komen wij helemaal tot het eind naar taf. En dan zijn wij... Dan zijn wij teruggekeerd naar God. Kijk, als wij nu terugkeren, goed naar de wonder van de heilige, heilige, heilige taal, Pashonga-Kodush. Als wij helemaal de waarheid volgen, tot aan het eind. Dan en keren wij dan terug naar God. Ik bedoel, één keer in onszelf. dan komen wij tot terug. Als je leest terug, dan heb je taf. En M-M heb het tam, dan worden wij tam, tam is vrouw, tam is oprecht, tam is volkomen. Dan worden wij, hebben we een kans om volkomen te zijn. Ik stop even daarmee, want dat is voor een speciaal, <laughs> maar dat is meegegeven alleen omdat het het moment van de waarheid is. <laughs> tot, tot, tot, tot slot wil ik iets. De laatste. Ik had een... Uh, met al mijn worstelingen had ik dus donderdag een, een, een volledige antwoord. En ik had een beeld. In mijn geest heb ik de mikwa al gehad. Deze afgelopen week in mijn geest. En nu is het alleen de bezegeling van de, de, de mikwa. En in mijn geest had ik iets gehad wat ik nu wil herhalen in... In de werkelijkheid. Yeah? Um, en in mijn geest heb ik gezien dat dit een huwelijk, dat dit een bruiloft werd hier gevierd. En ik sta hier voor de Emmet, voor Yeshua. En Yeshua en de bruidmeester is de schepper zelf. En de schepper zegt tegen mij: verenig je met. Jeshua, verenig je met de waarheid. En de waarheid zal jou schoonmaken. En on, hij zei ook tegen mij, maar de huwelijk wordt niet voltrokken zonder getuigen. Dus ik heb getuigen voor jou. En hier op aarde, jouw broeders en zusters in geest, die hier zitten, die zijn jouw getuigen. Die getuigen voor mij. Getuigen jullie voor mij. En, en aan de andere kant, de, van de kant van Yeshua zijn ook getuigen gekomen. En dat zijn ze wat in de hemel, de hemelse scharen. Dus in de hemel, en de aarde, hoop ik dat ik de redding krijg. Ik begrijp, ze hebben er een prediker bij in de gemeente. Maar het, het schema is duidelijk. Hè? Sterven moeten we toch. En je kunt sterven zonder God. En je kunt sterven met God. En ons de keus. Die uitnodiging is ook voor degenen die hier zitten. Die zeggen van. Hé, hey, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Maar ik begrijp nu opeens hoe het zit. Kan ik ook. Michael ben Pesach, Op grond van dit getuigenis. Willen we je heel graag onder water dompelen. Malachi 2 vers 7 zegt dit. Want de lippen van de priester bewaren kennis en uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet want een bode van de heren de Heerschade is hij Michael ben Pesach het ga beshem yeshua Meshacheno